Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. In het Wilhelmina-kanaal bij de politie vermoedt dat het gaat om de man van 19 die sinds nieuwjaarsdag wordt vermist. Hij vertrok toen uit een plaatselijke kroeg en kwam nooit thuis aan. De politie heeft met sonarboten en duikers uitgebreid gezocht naar de man. Zo'n 100 vrijwilligers uit Haghorst en omstreken hielpen mee. De politie hoopt later vandaag de identiteit van de doden vast te stellen. Het Wouda-gemaal in Lemmerg heeft deze week 10.000 bezoekers verwelkomd. Het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld wilde eigenlijk tijdelijk dichtgaan voor het publiek, maar besloot open te blijven in verband met de hoge waterstanden. Volgens het waterschap Friesland komen bezoekers uit het hele land en is er ook belangstelling uit het buitenland. Het Wouda-gemaal wordt alleen gebruikt bij extreem hoge waterstanden en draait al de hele week op volle toeren. Het blijft zeker tot en met maandag water wegpompen. Bij een ziekenhuis in Roosendaal heeft een inbreker geschoten toen hij door een bewaker werd gepakt. De dief ging gisteravond het ziekenhuis binnen en probeerde vlak na het bezoekuur met een tas vol spullen weer naar buiten te lopen. Een beveiliger van het Brabantse ziekenhuis kreeg de dief op de parkeerplaats te pakken, maar hij moest de man laten gaan toen hij in de lucht schoot. Op het EK schaatsen in Budapest heeft Martina Sablikova de macht veroverd. Op de 1500 meter bij de vrouwen was Sablikova veel sneller dan de concurrentie. Irene Wüst kwam niet verder dan de zesde plaats. Claudia Pechstein werd tiende. Op de afsluitende 5000 meter verdedigt Sablikova morgen een voorsprong van ruim 4 seconden op Wust die in het klassement tweede staat. Bij de mannen is alleen de 500 meter nog verreden. Van de favorieten reed Jan Blokhuizen best, hij werd derde... ...en pakte veel tijd op andere toppers zoals Howard Bukkel en Sven Kramer. Het weer buien met tussendoor opklaringen. Het is een graad of 9. Er staat een vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wisselvallig. De dagen daarna wordt het iets zachter. Dit, was... Dit is René Passet van de AMB. Er zijn snelheidscontroles op de A5 Hoofddorp Haarlem tussen Kapper de Hoek en Raasdorp. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen kapper lunette en Veenendaal.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 ...nog veel uh, nieuws uit Zandvoort. We kijken even vooruit uh, wat uh, 2012 weer aan evenementen uh, voor ons in petto heeft. En uh, wellicht dat we straks even gaan schakelen naar Jules uh, Fransen... ...want uh, om 5 uur begint daar Disco Ice op de ijsbaan... ...met DJ Roy 1 en DJ Roy 2 bij de ZFM'ers. De Roy's. De Roy's. De, Roy's, Roy's. de boys Roy's. De Roy's Roy's. De Roy's boys. <laughs> <laughs> nou ja, goed. Wat het allemaal inhoudt, precies dat uh, gaan we kijken... ...of we daar Jules Fransen voor aan de telefoon kunnen krijgen... ...rond de klok van half vier naar de evenementenagenda... Uh, verder natuurlijk nog veel lokaal nieuws En in het laatste uur hebben we natuurlijk veel sportnieuws Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand En blijft u luisteren naar ZFM op de zaterdagmiddag En we hebben natuurlijk heel veel Lekkere muziek voor je in petto Ook het komende uur bij Zandvoort op zaterdag Hou de radio op de Zandvoortse radio zou ik zo zeggen 106.9 en 104.5 uiteraard ook op TV kanaal 40 als je digitaal kijkt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 Wat mij betreft is die 10.000 euro dan ook een tussenstand. Want ik mis nog een aantal gesloopte afvalbakken. Al dus wet, wethouder Zandbergen. Maar aan de andere kant heb ik ook een heleboel uh, mensen. Ook op straat uh, op 1 januari gezien. Uh, gewapend met bezems en afvalzakken. Keurig en netjes. Die, en die uh, wel uh, uh, het fatsoen uh, en, uh, hebben gehad. Om hun uh, vuurwerkresten op te bergen. Waarvan akte. Dus uh, het kan ook goed. Maar er zijn altijd een paar die dat uh, menen toch te moeten verstieren. En 10.000 euro is niet niks. Nee, zonder geld is dat zonder geld. 10.000 euro, zo de lucht ingevlogen, hè? De, zo zou maar zeggen. Plus de veegkosten erbij. Ook oh, Maar nog. goed, diegene die ze het wel hebben gedaan, de klasse...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 Rock wow.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 And things that. The ...dat de korte baandraverij gewoon door blijft gaan, Albert-Jan. Ja, dat hoop ik Geweldig spektakel aan de Zeestraat. Geweldig evenement, altijd met vele honderden uh, mensen uh, langs de baan... ...en langs het parcours, en het is echt een feestje, het is een hele leuke dag. Dus ik hoop echt dat hij, uh, hij doorgaat, dus mocht u zich als vrijwilliger uh, aan willen melden... Uh, ...loop even naar Café Oomstee in de, de Zeestraat. Net Tonariensen. Net Tonariensen en meld u aan. Alsjeblieft, doe dat, want dan uh, hebben we weer een mooi evenement in Zandvoort. Dat bedoel ik, over evenementen gesproken, wat kunnen we...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 Bezoekers die met de auto komen, kunnen de auto voor 6 euro op het parkeerterrein achter de hoofdtribune parkeren. F tot zover de nieuwjaarsreis op het Sviki Park Zandvoort. En zoals reeds gemeld op 11 uh, januari, de kerstboomverbranding uh, op het strand ter hoogte van de rotonde. En dat begint om half acht. Ook een mooi evenement om uh, bij te zijn. Ook altijd leuk, gezellig. Happy joh. aan. Hap je, drankje je van Vicky stoken. Stoker. En, <laughs> en dan mag het. En, en onder toeziet oog van onze brandweer. Uiteraard. Dus, uh, die letten hem goed op en die zorgen ervoor dat alles gladjes verloopt. Een hartstikke leuk evenement. Echt, als je er nog nooit heen geweest bent, ga er een keer heen, want het is hartstikke leuk. Ja, en we horen het om half drie in het weerbericht. blijft lekker weer, dus ook tijdens de kerstboomverbranding hebben we gewoon heerlijk lekker weer. Zo dadelijk om half vijf gaat het beginnen. Disco on ijs in het centrum van Sanford En aangeschoven is inmiddels... Timing, hè? Timing. Timing, hè? Timing, hè? Timing, hè? Goedemiddag Sjoel. Hey man. Hey. Wat gaat er allemaal Joel. gebeuren vanmiddag? Ga lekker dicht bij de microfoon zitten. Nou, wat er gaat gebeuren is als volgt. Uh, we gaan een leuk feestje vieren. Wat hopelijk uh, in de, de eerstkomende jaren een vervolg gaat krijgen. Wat we gaan doen, we doen van 5 tot zeven doen we een kinderdisco. Ja. Waar leuke prijsjes aan verbonden zijn. We hebben een jury bestaande uit uh, Klaas Koper en Betty. Ik weet Betty de achternaam even niet. Sorry, Betty. Betty van Vorst. Petty bedoel je, hè? bedoel je, ja, hè? Ja, Petty van Intimie. Petty van Intimie. oké. Nou, die gaan het geheel studeren. En dan... Uh...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 Geweldig ziel. Geweldig leuk. initiatief. Hartstikke leuk. Ik hoop dat er een heleboel jeugd op afkomt. En ook een heleboel oudjes en ouderen. Ja. En dat het een gezellig feest wordt. En ik hoop dat jullie ook nog even zien vanavond. Uiteraard, wij gaan even de schaatsen aandoen. Ja, dan. Bedoel, nee. de, de, de, de, boy, de, de boy. Maar dan mogen we pas vanaf uh, CNA, ja? Nee, uur, wij hè? gaan om vijf uur even kijken bij de Roy Boys. Bij de Roy Boys. Oké. Okay. <laughs> <Okay. laughs> ga ik ga weer door, want ik moet nog een hoop doen. <laughs> Succes, Oké, dankjewel. Dat was Sjoe. Uh, Dat was Sjoe. Dat was Sjoe voor ons. Nou, over disco gesproken. Die hebben we klaarstaan hoor. d i Hier is Ottawaan? We're Complicated. She is I Untarable She is S She is C Complicated O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 We hoorden het juist van Sil Het zo dadelijk om 5 uur gaat het gebeuren bij de IJsbaan in het centrum van Salvoort. Dan hebben we disco aan ijs. Met chips, hè? met chips en oliebollen. Met chips en oliebollen, leuk voor, uh, voor de kids. Ga erheen. Ga lekker mee, schaatsen, meedozen. Heerlijk, vanaf 5 uur. En het gaat uh, nog wel eventjes door tot, uh, tot de late uurtjes. Want ook de ouderen kwamen ruimschoots uh, aan bod. En daar hebben ze DJ Bert kosten voor ingehuurd.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 Hey, hier is Van Kessel. Ik loop wat door de stad, wil weg van alle stress.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 Van de zee, waad is jouw kracht enorm. Eh? Een heerlijke plaat uit de Euro Breakdown die je elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 hoort bij CFM. Gepresteerd uiteraard door collega George van Dam Dezelfde man die Euro in 2011 weer voor je samengesteld heeft. En die wordt al vrijdag uitgezonden. Aankomende vrijdag 13, uh, 13 januari, vrijdag de 13 e Versieven we het gewoon. ongelooflijk. Vanaf uh, 9 uur s ochtends kun je de top 100 van 2011 horen.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 De wedstrijd begint om half drie en de afloop is natuurlijk een gezellig samen zijn in het clubhuis. Dus wilt u politici en ambtenaren zien uh, hockeyen, ga dan uh, morgen naar de hockeyclub Zandvoort. Helemaal goed, tot zover uur. Twee alweer van uh, zovend op zaterdag. Tijd vliegt voorbij, hè? Gewoon. Niet geloof, joh. Oh. En ik kom net niet uit hoor, dus zo dadelijk krijg je nog een klein stukje van een andere plaats. <laughs> Dacht ik het getijnd hebben, nou mag niet. Nee, hier is Starpoint. Point. Project of My Desire.